En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A15 Rotterdam richting Europort. Daar staat door een ongeluk voor de Bottertunnel 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En op de A20 richting Hoek van Holland. Bij rotterdam Prins alexander eh, daar staat 2 kilometer. Verderop bij Rotterdam Centrum ook een file van 2 kilometer. Ons land staat op een tweesprong.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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Een serie uithalen aan het adres van president Obama... en een poging om het eigen imago op te wijzelen. Komt u meer over de speech van de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. U hoort ook over een poging van minister Spies om grip te krijgen... op het gespeculeer van corporaties met derivaten. Eerst naar een opmerkelijke campagne in Nederland. Harde confrontaties op detailniveau. Het lijsttrekkersdebat gisteravond bij Knevelen Van der Brink... ging vooral over de hoofden van de kijkers heen. Een ingewikkelde systeemdiscussie over de zorg... een ruzie over werkgelegenheidscijfers... en een stevige confrontatie over Europa... lijken de geïnteresseerde kiezer niet veel wijzer te maken. En één vraag bleef hangen. Wie spreekt nu eigenlijk de waarheid...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 Dit is Knevelen van de Brink met het verkiezingsdebat 2012. Dames en heren, goedenavond. Vanavond de allereerste confrontatie in deze campagne tussen de lijsttrekkers van de zes grootste partijen. Heren, alles is heel hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent. Dank u wel. De toon voor het debat is begin deze week al gezet. Rutte liegt over zijn zorgplannen. Aldus SP-leider Roemer in de krant. Aanleiding de aanvaring met VVD-leider Rutte in het premiersdebat van zondag. Toch nog maar even terug naar afgelopen zondag. Toen was u achteraf heel boos op meneer Rutte. Hij is hier. Uh, doe met hem wat u wilt, zou ik zeggen. Ja, nou, ik had gezegd, er staat geen tafel. Heb je geluk gehad? En ik zou je over die tafel intrekken. Nou, ik neem aan uh, dat het eigenlijk het uh, woord aan de heer Rutte gegeven moet worden. Maar ik neem aan dat hij nou gewoon netjes toezegt... meneer Rommel, ik heb u verkeerd begrepen. Ja, wij van de VVD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 Op 350 euro. Meneer Roemer is daar met dat is het systeem, meneer Roemer, nee. Dat is um, Dit doen me een beetje aan een klintentje, denken. Een klintentje? Ja, I o. did not have sex. Weet je wel. Dat is hetzelfde de, ja, maar... verhaal. Oppassen met het Engels. Ik vind het met het Engels. En dat is d 66 leider Pechtold. Die refereert aan het gerucht dat Roemer zijn talen niet beheerst. Onwaarheden, gegogel met cijfers. Iedere partij had zijn gelijk uit het dikke CPB-rapport. Zo geeft Rutte, PvdA-leider, Samson onderuit de zak... als het gaat om de werkgelegenheid en de economie. De PvdA, zelf benoemd banenkampioen, is door het ijs gezakt, betoogt Rutte. Op het gebied van de werkgelegenheid scoort de PvdA spectaculair slecht. En volgens Rutte stijgt daardoor het overheidstekort. Nou doet u het weer. Samson reageert furieus. Nee, meneer Rutte, u doet het weer. U doet het weer. U, u doet, u doet, doet weer, het weer allerlei belastingen. U, u vertelt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 Dat de economie bij de Partij van de Arbeid krimpt. Dan... 70%. Nee, nee, nee, dit is de laatste zin, nee, laatste laatste zin. Laatste zin. 1 1% per jaar. Van van Tegen Arbeid. Laatste zin, zou u willen luisteren. Laatste zin, meneer Rutte. Als u een, verkiezingsprogramma wil, een verkiezingscampagne wil voeren, op basis van uw eigen programma, moet u uw eigen programma gewoon vertellen. En okay. geen leugens verspreiden over die van anderen. Ik dank u beiden voor dit, ja. moment. U mag terug naar huis. Uw... Over en weer beticht men elkaar van het verkopen van onwaarheden en zelfs van onzin.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 Als we naar de peilingen kijken, is uw partij bijna populairder dan Griekenland. In Griekenland dan in Nederland. Ik zou ervan maken, Als GDA, dat het niveau is wel, Grieksdemocratisch Apel, dat, dat is een maar stuk we... beter. Hartelijk dank dat u hier was. Hartelijk dank voor het kijken. Morgen weer een reguliere knevel van de Brink. Graag tot dan. Dag. Dag. Een echte winnaar is in het chaotische, soms oververhitte debat moeilijk aan te wijzen. Een verliezer wel. De kiezer die er geen touw aan vast kan knopen. Ja, en de waarheid, zo lijkt het. Maandagmiddag is het nos verkiezingsdebat op Radio 1... met maar liefst elf lijsttrekkers. Dat belooft heel wat te worden. En later vanochtend, refereren uiteraard... en, en uh, evalueren het debat nog eventjes van gisteravond... maar ik spreek ook met Jolande Sap, lijsttrekker van GroenLinks... even kijken of zij dit debat gevolgd heeft... en of ze het kon volgen, überhaupt. Syrische gevechtsvliegtuigen hebben de afgelopen weken... zeker tien bakkerijen in de stad Aleppo bestookt terwijl er rijen mensen stonden te wachten. Daarbij zijn volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... bijna 100 mensen omgekomen. De organisatie sprak getuigen en analyseerde schokkende filmbeelden. De beelden zijn gemaakt met een kleine camera. De filmer rent door de stofwolken. Ruiten zijn gesprongen, metalen rolluiken verwrongen. Er is paniek. Mannen en vrouwen rennen door elkaar. Overal is stof. Op weg naar de rampplek stuit de cameraman al op slachtoffers. Een bebloede jongeman, dood. De camera gaat omhoog. Aloha Akbar, roepen de man. Op de achtergrond wordt geschoten. De camera tolt in het rond, maar het is goed te zien... tegen de muur ligt een rij lichamen. Het is geen nette rij. Sommige lichamen zitten half overend, anderen liggen op hun buik. Weer anderen zijn weggeslingerd en liggen half onder een auto. Nog steeds overal stof... Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch stonden de slachtoffers op 21 augustus in de rij bij een bakkerij. een van de weinigen die nog open was. Een helikopter cirkelde al uren boven de wijk. En toen het bedrijf de deuren opende stonden zeker 200 mensen in de rij. Mannen, vrouwen en kinderen. Op dat moment liet de helikopter een bom vallen op het gebouw naast de bakkerij. De slachtoffers werden geraakt door rondvliegend puin en granaten. We nou, gaan naar Midden-Oosten verslaggever Lex Runderkamp. Uh, Lex, een bombardement op een rij bij de bakker. Waarom zou het Syrische leger dat doen? Ja, goedemorgen. Uh... Er is onderzoek gedaan door Human Rights Watch. In vijf gevallen van die tien, bij de brood, het bombarderen van zo'n broodrij... waren ze geen militair doel in de buurt, eh, hebben ze vastgesteld. Ja, het is een illustratie hoe meedogenloos het hier allemaal eraan toe gaat. Uh, de, de, het regime heeft besloten om met, met dorpen en streken te straffen... als ze het verzet steunen en ze te bombarderen. En ja, de manier om mensen hun buurten uit te jagen, op de vlucht te jagen... is natuurlijk als je in de bakkerij gaat, want zonder eten en brood kun je nergens naartoe. Nee. En over vluchtelingen gesproken. De VN-veiligheidsraad eh, sprak afgelopen nacht over de Syrische vluchtelingen. Wat was daar nou de conclusie? Uh, nou, dat was geen echte conclusie. Maar uh, er is ook geen enkel besluit genomen. Maar iedereen is het erover eens, alle deelnemers... dat er heel snel heel veel meer geld moet komen... voor humanitaire hulp aan die vluchtelingen in de regio... Maar de kernvraag die werd niet, niet echt beantwoord. Want je kunt wel miljoenen dollars en euro's dergelijke bij elkaar halen. Maar de kernvraag is hoe krijg je die humanitaire hulp Syrië binnen. Waar op dit moment 2,5 miljoen mensen op de vlucht zijn. Er zijn zo slechte medische voorzieningen. Er is dus gebrek aan medicijnen. Het voedsel is drie keer zo duur geworden voor iedereen. En de van de secretaris-generaal van de WN. Die zei er nog heel dat er nog veel geld tekort is. 180 miljoen dollars van de humanitaire responsplan is only half funded. Donors should urgently rise to this humanitarian imperative. Hundreds of thousands of lives are at stake. Ja, je hoort, van die 180 miljoen dollar voor militaire hulp, die is toegezegd, is nog maar de helft binnen. Dus ja, op dit moment leven gewoon honderdduizend mensen op straat, zonder dat ze echt een hele, gewoon de deut grote behoefte worden voorzien. En was Syrië ook aanwezig bij de zitting van die Veiligheidsraad? Ja, ja, die was de, de vertegenwoordiger van Syrië was aanwezig en die, ja, die ging. Vol in de aanval tegen de Verenigde Naties. Uh, op een manier zoals je kunt verwachten, en dat zal langer tijd doen. Met name Frankrijk en Turkije in het bijzonder waren uh, de geslagen geslagen uh, beesten volgens hun. De Turkse regering noemde die uh, Syrische vertegenwoordiger zelfs de bul van Syrië. Omdat het ja, het land bewapening mogelijk zou maken en het verzet steunt. Dat was, was eigenlijk het enige pittige debat even in, in, in die uren. want het heeft tot, tot vier uur geleden geduurd. Een uh, Turkse ambassadeur antwoordde van nou, wij zullen de wil van het Syrische volk blijven steunen. En uh, ja, hij doelde ermee op dat die kleine meerderheid van Assad's regime, de, de, de Alawite, niet lang het volk meer zullen vertegenwoordigen. Hm. Nou spreken ze daarover uh, noodopvang aan vluchtelingen. Maar die nood blijft natuurlijk hoog als die gevechten uh, door blijven gaan. Heeft de Veiligheidsraad nog gesproken over bijvoorbeeld militair ingrijpen in Syrië? Nee, dat, dat is, die, die optie wordt wel opengehouden, met name door Frankrijk uh, en Engeland. Uh, maar er is gisteravond niet heel letterlijk en uitgebreid iets, iets, iets nuttigs of iets zinnigs uh, verteld... wat we niet allemaal al wisten. Uh, Frankrijk en, en, uh, heeft met name de dreiging aan de getrouwen van Assad verhoogd... door te zeggen van als jullie niet snel jezelf afstand nemen van Assad en zijn regime, dan zullen we jullie leden van dat regime verantwoordelijk houden. En hij riep ook aan de Verenigde Naties op om, het is een Zwitsers voorstel, om het internationale strafhof in Den Haag op gang te helpen, om te zorgen dat uiteindelijk degene die nu nog blijven werken met Assad uiteindelijk voor het gerecht zullen komen. We call on Assad supporters to distance themselves from the regime. Of face the increasing possibility in the future of being held to account for the regime's actions. Dus uh, ja, hij heeft nog wat ik zeg: aange iedereen opgeadviseerd op zich uh, afstand te nemen van Assad. Uh, en anders zullen ze in Den Haag moeten verschijnen. Tje. Benieuwd of ze daar gehoor aan zullen geven. Uh, Lex Runderkamp, midden verslaggever dank je voor u. En zo dadelijk in de uitzending. Warm en zacht, maar helemaal niet meer van deze tijd. De gloeilamp gaat verdwijnen. Nu echt. Eerste verkeersinformatie: John Hoka. Op de A15 richting Europort. Daar staat tussen Hoogvliet en de botak 3 drie kilometer na een ongeluk. Bij de botak is de linkerreis ook afgesloten. En nog een korte video op de A20 richting Hoek van Holland. Dat staat bij Rotterdam Centrum twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Werkgevers willen dat bedrijven jongeren weer een vak gaan leren. Meino Remmers. En jij bent moet... bij de kinderopvang. Leg eens uit. Ja, ik ben bij de kinderopvang, ja. Want uh, bij de, nou, nou, komt ie hoor. COKD, dat is dus, de... wat was het nou? Centrale Op organisatie. Kinderopvang, drechtsteden. Maar we zijn in Puttershoek. Ja. Uh -huh. dus, ja. <laughs> Nee, er is een uh, groot probleem. Werkgeversorganisaties, uh, VNO NCW onder andere, hebben een brief geschreven naar de werkgevers. Het gaat voor allerlei takken van, uh, van, van banen. Dat er eigenlijk steeds minder mogelijkheden zijn voor stagiaires. En al helemaal een stageplek met een. Ja, dat je dan daarna ook kan blijven. Dat je een, een baan krijgt. En nou zijn we hier in Puttershoek omdat het COKD uh, vorig jaar het beste leerbedrijf was. Maar ja, dat was vorig jaar. Ja, nou ja, we zijn nog steeds het beste leerbedrijf, maar uh, het is inderdaad nu uh, heel lastig uh, voor de leerlingen om inderdaad baangarantie te krijgen. We zijn niet gestopt met opleiden, we blijven wel leerlingen aannemen en begeleiden, omdat we dat heel belangrijk vinden uh, nog steeds. Ja. Alleen, uh, ja, het wordt wel lastig om uh, de leerlingen echt een plek te kunnen bieden daarna. Kimberly van der Ven is de stagiaire. Ja, Wanneer we... begonnen? Uh, in 2007. ja. Bij, de, bij deze organisatie, uh, maar de stageplek is sinds enkele weken pas. Ja, sinds enkele weken. Wat moet je doen? Um, ik ben gewoon leidster op de groep, pedagogisch medewerkster. Ja. Dus ik voer eigenlijk gewoon de taken uit die een pedagogisch medewerker ook doet. Het is nog heel stil hier. Ja, het is heel stil. We zijn pas om zeven uur open. Dus meestal rond zeven uur, half acht, komen de eerste kinderen een beetje binnendruppen. Ja, ik zie al een paar auto's komen aanrijden. Ja. Zo gaat dat, hè? Ja, zo je gaat wordt afgezet dan. Ja. Het is ontzettend slecht weer in Puttershoek, stromende regen, maar goed. En, en wat houdt het werk dan in? Je, je, je, bent, je geeft leiding? Ja, je bent bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Uh, je biedt een stukje opvoeding. Je doet leuke activiteiten. Ja. Dat is, en, maar je hebt deze hoe kom je aan deze stageplek trouwens? Uh, dat is gekomen. Ik ben begonnen op niveau 2. En uh, daar moest je welzijn en zorg doen... En in de welzijn ben ik eigenlijk uh, gekomen bij het COCRE. Ja, want daar... ook met het idee van, dan kan ik misschien blijven. Precies. Dan heb ik een baan straks. Ja. Zit dat erin? Uh, oh, ik, ik zie een somber het gezicht. Ik hoop, hoop het wel, want ze doet het ontzettend goed. Maar ja? inderdaad, uh, ja... We hebben... Nu al? Kun je dat nu al zeggen? Ja, ze is we... dus net begonnen. Ja, ze is net begonnen op deze locatie. Ze is ook op een andere locatie van ons geweest. En ze doet het supergoed. Uh, ja. ja. Ja. De verslaggever heeft ook al koffie gekregen. Ja. Dus dat dus moet je doen. Ja. Blauw, hè? Ja. ja, maar uh, ja, als de, de opzeggingen uh, ja zo doorgaan, dan is het heel lastig om, uh, om daar uh, die belofte waar te gaan maken. Ja, omdat er ja. gewoon minder geld komt. Ja, er komt minder geld. Dan is het wel leuk dat uh, Bernard Wintjes van VNO-NCW een brief schrijft? Maar ja, als er geen geld is. Nee, dan uh, is het heel lastig om uh, leerlingen in dienst te houden. Ja, merk jij dat zelf ook al bij andere leerlingen, medestudenten, dat het dat ze zich rondzoeken? Ja, dat wel. Want er zijn nu een aantal leerlingen zijn nu dus geslaagd voor een uh, diploma en die hebben gewoon geen baan. Dus nee. die uh, moeten nu verder. Dus dan zit je thuis. Dan zit je thuis, ja. Ja. ja. En dan, dan heb je een hele opleiding gedaan en van alles en nog wat. En je hebt ook een stageverslag gemaakt. Ja. Dan heb je je diploma binnen en dan uh, ja, kun je fluiten naar een baan. Ja. Dan ja. moet je uiteindelijk iets anders gaan doen. Ja, zo gaat het, ja. ja. Dus het ziet er dan een beetje somber uit. Ja, dat is ook wel zo. En dat gevoel heb je soms ook wel. Maar ja, het blijft superleuk werk. En ik heb zoiets van, dit is echt wat ik wil. Dus ik ga er gewoon voor. Ja. En... Je geeft het niet op? Nee, ik geef het niet op. Nee. Slagvaardig voorwaarts? Ja, precies. <laughs> hoe, hoe, wat ga je nou dadelijk doen? Want de ouders komen dadelijk? Nou, dan doe je een overdracht. Vraag je hoe de nacht is gegaan. Babytjes vraag je hoe laat ze gedronken hebben. Ja. Je vertelt de dag wat we gaan doen. Dus die, die, die doodse stilte die hier nu heerst, dat wordt... Weldra ingevuld door een enorm kabaal. Ja, dat is het zeker. Nee, dan zijn we ja, voorbereid. Dat is zeker, ja. een stageplek zeg, ja, ja. ja. Oordopjes meegenomen, nee. Nou, nee, ik nee. ben het al gewend inmiddels, ja. Goed, oké. Okay, nou. We wachten af totdat uh, tot hier al het speelgoed in de rondte gaat. Creedence Clearwater Revival met Who Stop the Rain? Vraag ik me ook af als ik uh, naar buienradar kijk en naar buiten. We gaan maar naar de gloeilamp. Lekker warm. In 2009 werd de 1000-watt-lamp verboden. Eer later volgde 75-watt en vorig jaar ook de 60-watt-lamp. En nu nadert het definitieve einde voor de gloeilamp. Vanaf morgen is de handel erin binnen de Europese Unie namelijk verboden. Het wil zeggen dat winkels geen gloeilampen meer mogen inkopen... maar dat de bestaande voorraad nog wel van de hand mag worden gedaan. Nou, nu slaan we uh, aan het gloeilamphamsteren schijnt. Verslaggever Louis Dekker ging op peertjesjacht... Het is een winkeltje dat je zo voorbij loopt. Aan de Oude Gracht in Utrecht. Tussen de badmode- en lingeriewinkel en café Jan de Winter. De Service Utrecht. Een winkel die al meer dan 100 jaar bestaat. Hallo. En waar het wemelt van de gloeilampen. <laughs> nog steeds, ja. Piet van Willigenburg, maar u bent er nog geen 102 jaar. Nee, dat was mijn opa. Mijn opa is hier begonnen. En via mijn vader ben ik erin terecht gekomen. Kunt u in uw winkel en aan uw klanten al merken dat er iets gaat veranderen dit weekend? Minder als toen de 100 watt er verboden werd. Toen heb je echt mensen gehad die een heleboel kwamen kopen. Bij de volgende stappen heb je zoiets van de mensen... nou ja, het, er is nog een heleboel, dus ook bij, na deze stap zal dat nog wel zijn. En je merkt als je er wat over begint dat het mensen tegenvalt. Mensen hebben nog niet door dat er schaarste nou, dat, gaat ontstaan. Dat, dat, dat het nu echt over is. Ja, dat het nu de hele serie bijna stopt. Een heleboel mensen schrikken en denken van, shit, wat moet ik nu gaan uh, erin gaan draaien? Of uh, zeggen van, oh, dan gaan we nog thuis even gauw kijken wat we nog allemaal willen hebben. Deze gaan eruit. Die stoppen. Die wou ik graag heel veel in Ja, 15 alstublieft. Ja, ja. oh doe maar 16 want eentje is er al kapot. Dank u wel. 15 Ja, om met vijf lampen. ja En u gaat hamsteren? Ja, ik wou de lamp wel zo lang mogelijk mooi houden. Alstublieft, ja. Heeft u al veel spaarlampen thuis? Nee, spaarlampen. Nee, nog niet zoveel, denk ik. Veel mensen vinden dat hartstikke lelijk. Ze zijn ook heel erg lelijk. Dus dan moeten ze nog wat mee. <laughs> TU's genoeg in Nederland, toch? Ja. Nou, We merken wel dat steeds meer mensen bereid zijn... om ook energiezuinige lampen te gaan gebruiken. Maar ze zijn, vind ik, niet voor alle plaatsen geschikt. Zeker voor plekken waar het iedere keer maar kort brandt, zoals een wc. Is het moeilijk om een spaarlamp in te zetten? Want het duurt lang voordat die op temperatuur komt, dus licht geeft. En uh, ze slijten er vrij hard van. Ja, als ze zo klein zijn, kan ik er misschien meer beter meenemen, of niet? Wat u? Doet? Ja, daar ook maar 15 van. Ja? Ja. Kijken ze bij u thuis nou niet een beetje raar als u straks met bijna 100 lampen thuis komt? Nee. <laughs> nee, die hebben het ook wel meegekregen wat er aan gebeurt. Dan is dit het? Ja, als het 60 alstublieft. Het, het draait allemaal om het milieu, hè? Dat klopt. Bent u daarvan overtuigd dat het er nou zoveel beter van wordt? Wij roepen hier voor de particulier, en dan praten we niet over de bedrijven... maar voor de particulier, die brandt lampen voornamelijk in de winter. En dan staat de kachel ook aan. Dus of nou die kachel dat beetje warmte geeft of die lamp dat beetje warmte geeft... maakt denk ik technisch niet zoveel uit. En spaarlampen, als ze kapot gaan verdwijnen zomaar in de vuilnisbak. Wij proberen iedereen die spaarlampen koopt... wel er gelijk bij te vertellen. Denk eraan, er zit kwik in. Dus lever hem na afloop netjes weer hier even in. Maar hoeveel klanten doen dat? Ik heb begrepen dat meer dan 50% niet terugkomt. Goedemiddag, kan ik u helpen? Dat mag. Mevrouw, wat heeft u nou voor peertje in de tas? Dat zijn oude peertjes voor in de hal. En dan moet ik vijf hebben. En ik vrees dat ze er niet meer zijn. Nee, want het moeten spaarpeertjes worden. Hè? Dat, dat zou een ramp zijn. Waarom? Nou ja, omdat die zo'n mooi licht geven. Heeft u die nog? De laatste serie van tien hebben we net in het vak gezet. Ook dat nog? Dus u heeft nog mazzel ook ja. voor 15 euro per stuk. Ja, doet pijn. Maar goed, wat wil je? Sfeer. Inderdaad, daar gaat het om. De mensen die graag spaarlampen willen hebben... die zitten er al lang op natuurlijk. En die hebben er geen probleem mee. De mensen die hier nog binnenkomen voor een gloeilamp... hebben heel bewust een gloeilamp ergens nog in. Om wat voor reden dan ook. En die willen dat wel graag zo houden. Maar wie houdt u tegen om even naar de IKEA te gaan en daarvoor... Nee. 1,49 keer vijf wat spaarlampen op de kop te tikken. Nee, maar het, het is voor glazen schalen. En, en die hangen in een heel lange gang. En dat kan gewoon niet. Het loopt hier wel storm, hè? Ja, we mogen niet klagen. U bent winkelier, ondernemer. Dus, ik gok, u bent slim geweest. U hebt een voorraad aangelegd. We hebben wel extra voorraden nu liggen. Maar omdat er nu zo vreselijk veel uitgaat, is het niet te doen. Want dan moet je de kaarslampjes, de kogelampjes, de buislampjes, de standaardlampen... Daar gaat zoveel uit, daar is het pand te klein voor. Louis Dekker ging op Peertjesjacht, deed hij bij Piet van Willigenburg. Lampspecialist in Utrecht. Koop morgen trouw en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche. Zembla deze week over toenemende versraling in de verpleeghuizen.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 Woningcorporaties mogen niet zomaar speculeren met derivaten. En Rutte ligt opnieuw in het debat, zegt Samson. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Megens. Minister Spies komt met regels om het speculeren met derivaten door woningcorporaties tegen te gaan. Er komt geen totaalverbod, maar de meest risicovolle producten worden wel verboden. Dit jaar is een aantal corporaties in de problemen gekomen door de handel met de ingewikkelde financiële producten. Zometeen na de ster, vertelt Gertjan Dennekamp hier meer over.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 Samsung kende herkende zich daar dus niet in. Ook Europa was onderwerp van debat. Zo vindt CDA-lijsttrekker Buma dat premier Rutte in Europa iets anders doet dan hij in Nederland zegt. Denk in juni. Dat ging over de problemen in Spanje en bij de banken. We hadden een debat in de Kamer en u zegt nee, we gaan geen bankensteun geven. U komt terug, ja, bankensteun. Dat vermoffelt u weg onder het motto van nou kleine stapjes, maar de werkelijkheid is dat het gebeurt. Aan slot van het debat bij Knevelen van den Brink zei Rutte dat hij in de Kamer gaat zitten als hij geen premier wordt. Kijkers vonden Samson het beste in het debat, gevolgd door Rutte. Mitt Romney heeft de nominatie van zijn Republikeinse partij aanvaard... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In zijn toespraak had hij kritiek op president Obama... die heeft volgens hem de verwachtingen van vier jaar geleden niet waargemaakt. Dit is niet iets wat we moeten accepteren. Nu is het moment waarop we iets kunnen doen. En met je hulp zullen we iets doen. Romney probeerde een wat menselijke beeld van zichzelf te schetsen. Zo sprak hij uitgebreid over zijn ouders en over zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen. De voedselprijzen in de wereld zijn in juli met 10% gestegen, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. De grote stijging komt vooral door de enorme prijsstijging van maïs en sojabonen. Dat is volgens de Wereldbank het gevolg van de enorme droogte en hitte in de Verenigde Staten en in Oost-Europa. Cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft op het vliegveld van Frankfurt het werk neergelegd. Toen ze om de onderhandelingen de onderhandeling over loon- en arbeidsvoorwaarden. die zijn stuk gelopen. Vandaar de staking. Door die staking kan een kwart van de geplande vluchten niet worden uitgevoerd. De staking duurt tot vanmiddag één uur. Amerikaanse hip-hop-manager Chris Lytie is overleden. Hij werd dood gevonden in zijn appartement in de Bronx in New York. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Law enforcement sources tell me after an argument with his estranged wife Veronica, he told her I'm tired of this. Then went downstairs. Sources say Mrs. Lytie claims she heard the sound of a gun. Then found him on the floor bleeding from his head. Lytie was vooral bekend als manager van sterren als Mariah Carey, 50 Cent, LL Cool J en Basta Rhymes.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A15 richting Europort. Daar staat de Benelux en de botek 4 kilometer door een ongeluk. Bij de botek is de linkerijst ook afgesloten. En een korte file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Zou Plato deelnemen aan de Griekse demonstraties? Begrijpt de wereld van nu...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 Inzicht, grip, resultaat. B.A.V.A.R. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. B.A.V.A.R. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview View Bedrijfsoftware op vismasoftware.nl Software.nl. Goedemorgen, het is zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Spies van Binnenlandse Zaken legt de corporaties aan banden. Woningcorporaties mogen niet meer speculeren met een aantal derivaten. Er komt geen totaalverbod op dat soort ingewikkelde financiële producten. De minister zal volgens betrokkenen deze voorstellen de komende dagen bekendmaken. Ik heb contact met Gertjan Dennekamp. Gertjan, waarom geen totaalverbod op uh, alle derivaten? Nou, omdat de derivaten niet alleen maar slecht zijn. Corporaties gebruiken ze, als ze het goed doen... als een verzekering tegen oplopende rente. En dat is voor corporaties heel belangrijk... want ze bouwen huizen met geleend geld. Bij elkaar ruim 60 miljard... Dus als je het uh, product verstandig gebruikt... dan kun je met die derivaten de rente beheersen. En iets minder van de, dan de helft van de corporaties doet dan ook. Dus de, de corporaties hebben gepleit voor geen totaalverbod... en hebben daar ook wel een gewillig oor gevonden bij het ministerie. Oké, okay, en wat wordt er dan wel verboden?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 Uh, die hier niet aan uh, voldoen, die mogen dan nog wel blijven bestaan... tot het einde van het huidige uh, contract. En voor nieuwe contracten geldt dat in de toekomst... alleen nog twee soorten minder risicovolle derivaten... mogen worden afgesloten voor maximaal tien jaar. Dus echt strengere regels. Ja, en, en kan jij inschatten dat met deze maatregelen... als ze worden uitgevoerd in de toekomst... een affaire zoals die rond Vestia en onlangs Woningvest kunnen worden voorkomen? Ja, dat wordt wel gezegd door uh, alle betrokkenen. Uh, het, het, het speculeren met het soort derivaten wordt voorkomen. Uh, bijvoorbeeld een andere regel die er ook in staat. Vestia had voor 8 miljard aan leningen, maar had veel meer derivaten. Uh, nou, dat kan in de toekomst ook niet meer. Dus op alle manieren wordt voorkomen dat uh, uh, corporaties ermee speculeren. Maar wordt de mogelijkheid nog wel geboden... dat corporaties het gebruiken als een verzekering tegen oplopende rente. En er wordt een soort middenweg... Uh, uh, gezocht En ik hoor van corporaties dat men de indruk heeft dat dat ook wel uh, inderdaad lukt. Ja, en jij, jij zegt, ik heb met corporaties uh, gesproken met directeuren. Uh, zijn zij tevreden met deze maatregelen? Want je, je gaf aan dat zij geen totaalverbod wilden en dat komt er ook niet. Nee, dat klopt. Uh, er is nog wel hier en daar wat uh, zorgen... omdat bepaalde soort producten niet uh, ook wordt verboden... waarvan coöperaties... dat hebben we eigenlijk wel nodig. Bijvoorbeeld als we gaan starten met een bouw... maar anderen zeggen ja, dat kunnen we eigenlijk ook wel weer oplossen. Het is natuurlijk ook wel een balans die gezocht moet worden. Want als je het verkeerd doet... dan kan het uiteindelijk ook weer duur uitpakken voor coöperaties... omdat ze zich niet voldoende kunnen verzekeren tegen oplopende rente. Dus uh, er moet een soort middenweg uh, gezocht uh, worden. En bijvoorbeeld een van de punten waar nu nog steeds over uh, gediscussieerd wordt, is dat de minister wil dat corporaties worden gezien als een niet-professionele partij. Dat betekent dat als banken zaken doen met die corporaties, dat ze een grotere zorgplicht hebben als waar het gewone burgers. Uh, dus als het dan uit de hand loopt en de corporatie zegt, ja, ik heb eigenlijk een product dat helemaal niet bij me hoort, dan is de bank daar mede verantwoordelijk voor. Nou, corporaties zeggen, ja, als we dat doen, dan, dan lopen de banken dus eigenlijk meer risico en dan brengen ze ook een hogere prijs bij ons in rekening. Dus dat willen we eigenlijk niet. Nou, die discussie, die wordt op dit moment moment nog gevoerd. Goed, en wanneer maakt de minister de plannen definitief bekend? Ik neem aan dat ze het voor de verkiezing nog wel even mee wil nemen. Eh, jazeker, het was eigenlijk de bedoeling dat ze in zouden gaan met de ingang van uh, morgen. Nou, dat is onzeker of dat lukt, maar dan komt het ergens. Begin volgende week is de verwachting. Oké, okay. Gert-Jan Dennekamp, dankjewel. Meer trouwens over uh, het aanbanden leggen van de corporaties door minister Spies vindt u op onze website nos.nl. .no. Het is 41, 41, 11 minuten over half acht. We gaan naar Tom van het Hek. We moeten het hebben over het voetbal, Tom. Ja. En jij zei het, het al, dus het, goedemorgen. Het, het wordt een moeilijke avond. En dat is ook zo geworden. Diep zwart ja. misschien wel voor het Nederlandse clubvoetbal in Europa. AZ eruit, Feyenoord eruit, Herenveen eruit. Ja. Het, het, het was gewoon niet anders? Nou ja, het, het was niet anders. Het was uh, een, een avondje uh, wat inderdaad begon in Herenveen. Herenveen is niet zoveel slechter dan die Noorse kampioen Molde, maar Herenveen heeft zijn hele voorhoede verkocht en heeft eigenlijk niemand lopen die echt makkelijk een goal kan maken. En dat breekt ze tot nu toe voortdurend op dit seizoen. En ook in deze wedstrijd tegen Molde uiteindelijk, ja, en dan scoorde Nooren, toen was het helemaal klaar. PSV op hetzelfde moment een demonstratie 9 nul, was niet meer nodig na de uitwedstrijd, maar wel erg leuk om te zien. Pesfeestbeeld, erg goed. Feyenoord dan, uh, heel hard gewerkt, maar inzet alleen is niet voldoende, zei Ronald Koeman. Uitgeschakeld door Kiev in de voorronde van de Champions League, nu uitgeschakeld door Sparta-Praag. En beide keren met zo'n gevoel, was het nou nodig? Nou, mm. misschien niet helemaal, maar ja, het scorebord liegt niet. AZ uh, werd vernederd, uiteindelijk zelfs op eigen veld, door de ploeg van Guus Hiddink, 0-5. Dat was toch ook wel een hele, hele, hele sombere avond daar in Alkmaar. En toen, voor degene die laat op konden blijven. Uh, Twente, uh, dat werd een prachtige avond in die zin. Die herstelde zich nog 1-1 rust. Kwamen op 3-1 verlenging en uiteindelijk ver met een dik verdiende treffer. Dus dat was nog een klein lichtpuntje. Twente en PSV allebei naar de Europa League. Maar het is in jaren, jaren niet zo mager geweest. En het zegt toch iets over de staat. En op lange termijn krijgen we daar last van. Op korte termijn overigens niet. Ja, de staat van de Nederlandse competitie bedoel je. In ja, vergelijking met, met de buitenlandse. Het het, je gaat, gaat punten scoren in Europa. Dat hebben hebben we vorig jaar goed gedaan. Nou, dit jaar gaan we dat met drie clubs doen, twee in de Europa League... en die ene in de Champions League. En of die veel punten gaat halen, Lara, dat mm. moeten we ook nog maar zien. Ja, eh, je want... hebt het over Ajax, hè? Ja. Oei. ja. Geloof ja. tegen, even voor de luisteraars die het niet hebben gevolgd... Ja. geloot tegen de kampioenen van Spanje, Engeland en Duitsland. Ja. Is er hoop op uh, uh, doen? Nou, nee, hè? Nee. Ja, ja, ja nee. je moet realistisch zijn. Normaal gesproken heeft Ajax geen enkele kans. En zelfs de derde plaats lijkt zelfs heel ver weg. Dat is dan nog voldoende om in de Europa League verder te gaan. Uh, er zijn ook mensen die kijken er anders tegenaan. Die zeggen heerlijk, we krijgen schitterende ploegen in Amsterdam. Mooi mm. om mee naartoe te gaan. Tuurlijk zijn het prachtige ploegen. Manchester City, Dortmund en Real Madrid. Maar de realiteitgebieden zeggen in de laatste jaren... dat Ajax tegen dit soort clubs gespeeld heeft. Ook in de Champions League was het een vrij kansloos verhaal. Gelukkig uh, laat sport zich niet altijd door wiskunde leiden. Dus ze zullen met frisse moeten beginnen straks. Maar de eerlijkheidgebieden zeggen dat het uh, Europees gezien... wel eens een heel, heel mager jaar voor Nederland kan worden. PSV en Twente in de Europa League komen. Wel in de, in de bovenste pot, zoals dat heet bij de loting. Dus die zullen normaal gesproken wel groepen krijgen waarin we dan nog een tijdje kunnen overleven. Dus hoop hebben we wel. Maar de realiteit heeft ons gisteren toch hard met de neus op de feiten gedrukt. Ja, hey, en de transfermarkt? Zijn er nog spelers aan het vertrekken ja, of het, aan het komen? Uh, uh, Avaluina, Schalke, van der Wiel schijnt alsnog weg te gaan. Nou, okay. het, het gaat nog door. We hebben tot vanavond 12 uur. <lacht> okay. En uh, komen de zondag en zaterdag op de velden zien we nog wel wie er over ja. zijn. In Nederland. <lacht> Ik hoop 11 in ieder geval. Dank u. In ieder geval overal elf. <lacht> Tom. De op, Hoi. Hoe deed Mitt Romney het vannacht? Hij is nu officieel de Republikeinse presidentskandidaat. Amerika-deskundige Koen Petersen is al in de studio. Ik spreek hem zo. Eerst John Hokker met de verkeersinformatie. Ja, onstuimig weerstok. Toch nog voor 16 kilometer file. Twee opvallende op de A4 naar Amsterdam. Staat bij Hoog made 3 kilometer. Daar is de ook dicht. En op de A15 richting Europort. Daar staat door een ongeluk voor de Botteck-tunnel 5 kilometer. En daar zijn twee rijstokken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. En ik zei het al, mijn gast Groen Petersen, is al in de studio. Welkom. ga eens eventjes laten horen aan de luisteraars... wat er vannacht eh, allemaal gebeurde op die conventie in Tampa. De race om het Witte Huis eh, is echt begonnen. De Republikeinse kandidaat Mitt Romney sprak de conventie in eh, Florida toe. 40 miljoen Amerikanen zagen de speech op televisie. Maar voordat Romney het woord nam... warmde een bekende Amerikaan het publiek even op. Clint Eastwood richtte zich in het bijzonder op de kiezer, de Amerikaan. You, we, we own this country. We own it. And it's not you owning it and not politicians owning it. Politicians are employees of ours. Politici zijn in dienst van ons, hadden ze iets doet. Toen kwam de Republikeinse politicus van de avond zelf aan het hoort. Mitt Romney ging er hard in. Hij spiegelde zijn gehoor voor hoe het land ervoor staat na vier jaar Obama. In de rijkste land in de historie van de wereld... deze Obama-economie de middelklasse verhaald. Family income has fallen by $4,000, but health insurance premiums are higher. Food prices are higher. And gasoline prices, they've doubled. Today, more Americans wake up in poverty than ever before. Nearly one out of six Americans is living in poverty. Look around you. These aren't strangers. These are our brothers and sisters, our fellow Americans. Deze Obama-regering heeft de middelklasse verpulverd. De levenskosten zijn enorm gestegen. Er zijn meer mensen dan ooit die onder de armoedegrens leven. En dat zijn geen vreemdelingen, dat zijn jullie landgenoten, zei Romney. Maar het meest vilein was hij misschien wel. toen hij schetste wat Obama beloofde en niet waarmaakte. President Obama promised to begin to slow the rise of the oceans. En om de planet te Mijn promise is om je en je familie te helpen. Romney, vannacht tijdens een acceptance speech, een toespraak in Tampa. We gaan nu naar Amerika-deskundige, Koen Petersen, auteur van het boek Einddoel Witte Huis: Hoe de Amerikanen hun president kiezen. Meneer Petersen, welkom Goedemorgen. in de studio. Wat vond u ervan? Ik vond het een knap verhaal hoe hij in een half uur... Uh, zowel kritiek op Obama wist te leveren... Uh, maar ook zelf, zichzelf op de kaart wist te zetten. Hij heeft uh, duidelijk een uh, gebaar gemaakt naar immigranten... die een ongelooflijk belangrijke electorale groep vertegenwoordigen. Hij heeft een pitch gemaakt richting vrouwelijke kiezers... die uh, in grotere mate naar de stembus gaan dan mannen. Dus een hele belangrijke groep zijn. Hij heeft uh, kritiek geleverd op Obama door, aan, he, door in feite te vragen... ben je beter af dan vier jaar geleden... Tweederde van de Amerikanen zegt nee... en een derde van de Amerikanen zegt ja tegen die vraag. Dat is ongelooflijk belangrijk. Uh -huh. En tenslotte heeft hij ook een economisch plan gepresenteerd... bestaande uit vijf punten... waarmee hij zegt dat hij 12 miljoen banen gaat creëren de komende jaren... En dat is ook een heel helder en concreet verhaal uh, waarmee hij hoopt uh, in deze slechte economische tijden kiezers aan te spreken. Uh, en inhoudelijk, politiek gekleurd, hebben we de echte met Romney gezien? Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Romney heeft een uh, flatsprofiel. Hij was gouverneur van de linkse staat en heeft linkse praatjes moeten houden om daar gekozen te worden. Nu moet hij de rechtse kiezer aanspreken en dan wordt hij al gauw van flipfloppen, dus van standpunt veranderen, nee. uh, beschuldigd. Hij heeft nu een duidelijk uh, rechtser verhaal, maar nog wat veel belangrijker is... is dat zijn running mate, hè, de kandidaat vicepresident Paul Ryan... een uitgesproken conservatief is. En dat hij hem heeft geselecteerd voor die functie... Uh, moet naar de conservatieven het signaal geven... dat hij een betrouwbare conservatief is... waar ze met een gerust hart op kunnen stemmen. En waar moeten we dan aan denken? Keiharde bezuinigingen en belastingverlagingen? Uh, vooral een kleine overheid. Mm -hmm. uh, Ryan heeft daar al lang profiel mee uh, opgebouwd. Bij een kleine overheid horen ook lage belastingen, minder regels... Uh, minder steun ook vanuit de overheid. Dus het is net waar je staat of je dat aantrekkelijk vindt of niet. Maar het is een duidelijke keuze. En dat maakt het verschil tussen uh, Romney aan de ene kant met Ryan... en aan de andere kant Obama, die een steeds grotere en actievere overheid... wil om problemen op te lossen. Uh, een hele heldere keuze voor de Amerikaanse kiezers straks. En die 12 miljoen banen, hoe, hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen? Heeft hij daar ja, iets over gezegd? Hij heeft vijf hele concrete punten genoemd. Hij heeft gezegd we moeten investeren in onderwijs. We moeten investeren in uh, energie. Hè, minder afhankelijk van het Midden-Oosten. Uh, we moeten zorgen voor uh, betere handelafspraken. De belastingen moeten omlaag. En, uh He, de, de, de, de kleine ondernemingen, de zelfstandige ondernemingen... moeten meer ruimte krijgen door minder regels uh, op ze los te laten. Okay. U heeft het boek geschreven hoe Amerikanen hun president kiezen. Um, eventjes daaraan denkend, heeft um, Romney ook een uh, conservatieve achterban... van de republikeinen kunnen raken met zijn toespraak? Ja, ik denk het wel. Uh, dus op de ene, aan de ene kant door Ryan heel duidelijk te kiezen als running mate... wat toch een ongelooflijk belangrijk signaal was. Hij had ook gematigde republikeinen kunnen kiezen. Maar daarnaast heeft hij ook gezegd dat hij conservatief is. Dat hij het huwelijk wil beschermen. Wat he, code word is voor: ik ben tegen het homohuwelijk. Mm -hmm. uh, hij is pro-life, uh, wat hij heeft uh, aangegeven. En door dat ook uit te spreken, heel specifiek. Uh, is het signaal ook naar de conservatieve achterban. dat dat bij hem in goede handen is, uh, heel sterk. M maar richt hij zich dan niet op zwevende kiezers in het midden met zijn toespraak? Nou, je kunt op twee manieren verkiezingen winnen in Amerika. Dan wel door je op de zwevende middenkiezer te richten met een gematigd verhaal. en mm hopen -hmm. bij de opponent stemmen vandaan te halen. Of uh, heel erg op de sentimenten van je eigen achterban in te spelen... waardoor die opkomst heel hoog wordt. En Rom die lijkt heel duidelijk voor die tweede uh, aanpak gekozen te hebben. Ik ben conservatief en mijn running meters is conservatief. En daarmee hoopt hij dus de conservatieve basis naar de stembus te krijgen... Mm -hmm. en op die manier de verkiezingen te winnen. Is dat een verstandige keuze? Hè? Kunt u ja, dat inschatten? Um, het, het, het zou kunnen. Als je naar de peilingen kijkt... dan zie je dat hij nek aan nek is met uh, Obama. Landelijk gezien, dat kan per staat verschillen. Dus dat zegt nog niks over de uitslag. Maar George Bush heeft in 2004 hetzelfde gedaan. Die stond in nationale peilingen achter ten opzichte van Kerry, zijn uitdager. Maar omdat de conservatieven in grote getalen naar de stembus kwamen... veel groter dan verwacht... Uh, won Bush met een behoorlijk ruime marge in die uh, periode. En Romney lijkt dezelfde strategie te volgen. Ja, dus hij moet niet alleen uh, de harts en winnen van de conservatieve republikein... hij moet ze ook naar de stembus zien te krijgen. Dus dat gaat de komende tijd waarschijnlijk uh, richting november een rol gaan spelen. Ja, het is uh, in Amerika wordt gezegd dat is de zogenaamde intensiteit. Hoe enthousiast is je eigen achterban, Want dat bepaalt of ze ook met slecht weer of als ze druk hebben naar de stembus uh, gaan. En daarnaast is het ook ongelooflijk belangrijk om de partijbasis... dus de mensen die vrijwilliger zijn in die partij te mobiliseren voor een zogenaamde cat-out-the-vote-effort. En dat zijn uh, inspanningen van beide partijen... om kiezers die in een rolstoel zitten of slechte been zijn... of geen auto hebben of op een andere manier lastig naar de stembus gaan... Mm -hmm. te helpen naar de stembus te gaan om die belangrijke stem uit te brengen. We hebben het veel gehad ook um, um, over, in dit programma, over um, de toon uh, bij Romney. De, de, de warmte die hij altijd niet uitstraalde. Uh, meestal was het antwoord dat hij dat niet uitstraalde. Hoe vond hij hem in deze toespraak? Want er is veel gedaan ook in de toespraken hiervoor tijdens de conventie om uh, ja, Romney menselijk te maken. Heel, ook zijn vrouw en Romney heeft het geprobeerd. Is het hem nu zelf ook gelukt in die toespraak? Ik denk in de toespraak zeker. Hij was ongelooflijk gepassioneerd. Er zat energie in. En ook als je kijkt naar hoe de Republikeinen het podium hebben opgezet, normaal gesproken bij die partijconventies zien een enorme muur en een heel hoog podium waar dan de, de, de, de sprekers achter staan. Uh, de Republikeinen hebben dit keer gekozen voor een podium dat met een trap naar beneden de zaal ingaat. Mm -hmm. Dus het, het was een soort glijdende schaal omhoog. Wat het podium en de man ook veel toegankelijker maakte. Hij dus kwam ook koos... niet van achter het podium, maar echt door ja, de zaal. Hè? de trap op. Ja. En een uh, van ons, hè, een gewone man. Uh, daarnaast was het podium van veel houten voorzien. Dat het een bijna een huiskamerachtige uitstraling had. Uh, het grote gevaar is dat uh, met een blunder dat alweer snel uh, ja. opzij wordt geschoven. En daar heeft Romney ook een bepaalde reputatie. Toen hij probeerde de gewone man aan te spreken door naar een autorace te gaan. Uh, toen gaf hij aan dat hij uh, dol was op auto's, net als de gemiddelde Amerikaan. En dat hij allerlei vrienden had die uh, auto uh, teams uh, bezitten. Waarmee mm -hmm. hij onmiddellijk weer afstand nam eigenlijk van de gewone man. Ja. En toen zijn vrouw zei dat uh, ze dol was op Cadillac... zei uh, Romney inderdaad, we hebben de verschillende thuis in de garage staan. En dat zijn uh, de momenten waarbij een uh, op zichzelf hele goede speech die hij heeft gehouden, toch weer snel uh, teniet kunnen worden ja, gedaan. Ja. En nog even heel kort, uh, Romney heeft een grote zak met geld. Zou zal dat, zal dat doorslag kunnen geven? Ja, dat kan, uh, dat kan heel goed. Uh, als je vier jaar geleden kijkt, dan zag je dat, Ro dat uh, McCain, hè, de republikein... Een derde had van het budget dat Obama wist te genereren. 250 miljoen ten opzichte van 750 miljoen. Obama streeft naar 1 miljard dit keer binnen te halen. En Romney en Obama gaan qua budget gelijk op. En de laatste tijd krijgt Romney meer geld binnen op de bank dan uh, Obama. Dus het gaat een ongelooflijk dure campagne worden. Maar het, uh, het, het, het, het, het, het, de dynamiek dat de ene kandidaat veel meer geld heeft dan de ander... dat lijkt dit jaar een uh, geneutraliseerde factor te zijn. Okay. Koen Peitense, dank. Spreek u vast nog vaker de komende tijd. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Bas Schemmink, goedemorgen weer. Ja, goedemorgen. Er voorlopig geen snelheidscontroles op een deel van de snelwegen waar vanaf morgen 130 km per uur mag worden gereden. Er staan namelijk niet genoeg 130 km borden. En als de snelheden niet duidelijk worden aangegeven, kunnen boetes met succes worden aangevochten, zegt het openbaar ministerie in de Telegraaf. Ja, om de 100 meter moet de snelheid worden aangegeven en dat kan Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor die borden, niet waarmaken. Om welke stukken snelweg het gaat, is helaas niet vermeld. Nederland is minder in trek bij arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, dat schrijft het Financieel Dagblad, naar aanleiding van een onderzoek onder 9000 Europeanen. Mede door de ophef rond het PVV-Polen-meldpunt... willen de migranten liever in Duitsland, Engeland of Noorwegen werken. Een jaar geleden wilden Polen nog het liefst in Nederland werken... maar 40% zegt nu dat het meldpunt hun beeld over Nederland heeft veranderd. Collectanten van KWF-kankerbestrijding... gaan volgende week in Utrecht langs de deuren met mobiele pinautomaten... KWF begint met deze proef omdat collectanten steeds vaker horen dat mensen geen contant geld in huis hebben. Ook moet het op deze manier diefstal tegengaan. Ongeveer 20 collectanten worden met de moderne collectebus uitgerust, staat in het AD. Op de luchthaven van Frankfurt is de staking van het Lufthansa-personeel begonnen, die zeker tot één uur vanmiddag duurt. De piloten en stewardessen willen een loonsverhoging. En dat Lufthansa afziet van de oprichting van een goedkope dochtermaatschappij. De Frankfurter Roemschau heeft een fotoserie van de staking geplaatst. Nou, daarop is te zien dat het stakende personeel wordt toegesproken... door een man met een megafoon. Reizigers kijken met een vragend gezicht naar het vertrektijdenbord... waarop opvallend vaak het woord geannuleerd te zijn zo valt. En dan naar de politiek. VVD en P richten de pijlen nu op elkaar... schrijft de Telegraaf. Nu roemers zijn glans dreigt te verliezen... is Samson plots de kopman van links, schrijft de krant. De Volkskrant laat juist hoopvolle SP'ers aan het woord... Na het verkiezingsdebat bij Knevelen van den Brink... gisteravond kreeg de campagneleider van de SP naar eigen zeggen... vracht de sms'jes binnen, zoals... "hé he, he Roemer is back. Het ja, is een blijft campagne tijd, dus de lijsttrekkers duiken overal op. Zo was Emiel Roemer gisteren te zien in Bouwers sigeunernacht waar hij samen met Frans Bauer een nacht logeerde... in een woonwagenkamp in Hongarije. Als uh, Roemer s'morgens door Bauer wordt gewekt... opent hij met zijn haar door de war... in een t-shirt van de gemeente Boksmeer... de deur van zijn woonwagen. Emil wakker worden... Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, beste woonkomen van Bobina. Kijk eens even. Ik heb al. Oh Je ja, hebt gewoon heb nog enthousiast nodig. Hij is nog niet helemaal wakker, geloof ik. <lacht> en voor vanavond staat op het programma. U kijkt naar Nederland 3. Het is half acht en we zijn live. Maar dan is het waarschijnlijk niet Merel Westrik die u welkom heet... bij het WNL-televisieprogramma Half 8 Live. Want zij heeft een bijzondere co-host. VVD-lijsttrekker Mark Rutte schrijft aan bij de presentatie. En samen ontvangen ze onder andere Wilke Alberti en Gerard Joling. Oh, wauw. Zo dadelijk. Na het journaal van 8 uur gaan wij praten over de campagne in Nederland. Wat is er toch aan de hand met die politici... die elkaar maar blijven beschuldigen van leugens... en het uh, niet spreken van de waarheid. Blijf luisteren. Straks meer. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012.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 Centraal Beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u